6 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De informateurs Kamp en Bos beginnen vanmiddag hun gesprekken... met de onderhandelaars van VVD en PvdA. In het gebouw van de Tweede Kamer ontvangen ze de VVD-onderhandelaars Rutte en Blok... en de PvdA-vertegenwoordigers Samsom en Dijsselbloem. De informateurs onderzoeken of een stabiel kabinet van VVD en PvdA kan worden gevormd. Het 16-jarige meisje uit Rotterdam dat anderhalve week geleden werd gevonden na een Amber Alert is opnieuw verdwenen. Sueda Bayar vertrok gisteren boos uit het huis van haar ouders en is sindsdien spoorloos. Politie is een burgernetactie gestart, maar ditmaal is geen Amber Alert verstuurd. Sueda heeft volgens de politie een verstandelijke beperking. De drie grootste elektriciteitsproducenten van Nederland willen af van de kolentax. Het gaat om RWE Essent, GDF en E.ON. Ze hebben de informateurs Kamp en Bos een brandbrief gestuurd.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 Dan het weer. Overwegend bewolkt en in het noorden soms wat regen of motregen. Het wordt maximaal 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui. En op zondag vanuit het zuiden meer bewolking en meer regen. Het wordt dit weekend niet warmer dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De N207 hillegom Alphen aan de Rijn is in beide richtingen dicht bij Leimuiden door een ernstig ongeluk. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen, het is vrijdag 21 september, de herfst gaat beginnen. En de formatie ook. Informateurs Kamp en Bos gaan aan de slag en Marcel Brillen in Den Haag praat u bij. Rutte, Samson en de rest gaan in de stadhouderskamer in het Tweede Kamergebouw zitten. Hoort meer over die ambiance. Zijn stoffelijke resten gevonden bij voormalig kamp Westerbork? Wordt later vanochtend meer over bekendgemaakt. Onze verslaggever is onderweg naar Drenthe. De commissie die onderzoek deed naar wetenschapsfraude... pleit voor een groot onderzoek door onder andere universiteiten. Maar die voelen daar niet zo heel veel voor. Ik praat erover met Seibold Noordaar van de Vereniging van Universiteiten. Het is vandaag ook een hoorzitting over de dure medicijnen... voor de ziektes van pompen en fabrie. We hoort wat patiënt Johan Bakker daar gaat vertellen op die hoorzitting. ik praat erover met hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot. Elektriciteitsproducenten, u hoorde dat net willen af van de kolentaks. Er is onrust onder schapenhouders. Want hele kuddes worden gestolen. En harem maakt zich op voor een Facebook feestje. U heeft daarover gehoord. Het liefst willen ze dat nog voorkomen vandaag. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien? U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Nu de nieuwe Kamerleden zijn geïnstalleerd, zijn de VVD en de Partij van de Arbeid weer volledig gericht op het vormen van een kabinet. Informateurs Wouter Bos en Henk Kamp beginnen vandaag met hun taak. En Kamp heeft er wel vertrouwen in. Ik denk uh, dat het. Had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 Ik heb een aantal uh, procedurele contacten met hem uh, gehad. Natuurlijk eerst even vastgesteld wat uh, er mogelijk aan zit te komen. En daarnaast ge alvast gekeken, uh, als we het worden, hoe zouden we dat dan ongeveer moeten gaan organiseren. En welke uh, voorzichtige voorbereiding kunnen we daar misschien al voor treffen. En die contacten zijn prima verlopen. VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samsom hebben gezegd dat er zo snel mogelijk een stabiel kabinet moet komen met deze twee partijen. Komen er nou vanavond duizenden feestgangers naar het Groningse dorp Haren? De gemeente is er wel bang voor. Een uitnodiging voor een feestje werd via Facebook doorgestuurd naar tienduizenden mensen. En mochten die daadwerkelijk komen, dan worden ze meteen opgevangen, zegt de burgemeester Bats. Voor ons is belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd is. En voor de straat, maar ook in zijn algemeenheid eh, openbare orde. Dus we willen eh, controle houden op eh, wat die mensen gaan doen. En dat kan eigenlijk alleen maar als je ze in een omgeving brengt... Eh, waar je eh, ook kunt zien wat er gebeurt. En waar je misschien ook wel enige regie kunt voeren op het verdere verloop van de avond. De burgemeester heeft een alcoholverbod afgekondigd voor het stationsgebied. straat waar het feest stond gepland wordt afgesloten. En zelfs de ME staat paraat. Ik hoop werkelijk dat de mensen die komen, ja er is hier geen feest, maar, maar goed, dat de mensen die komen uh, zich realiseren dat het uh, toch wel prettig is om je te gedragen. Maar u mag van me aannemen dat we op alle scenario's uh, uh, zeg maar het hele instrumentarium klaar hebben staan. Het begon allemaal bij een meisje dat vandaag 16 jaar wordt. Ze had uitnodigingen voor een feest verstuurd via Facebook, maar vergat om die af te schermen. De uitnodiging werd doorgestuurd en tienduizenden mensen zeiden dat ze graag zouden langskomen. Ook Aung San Suu Kyi heeft gepleit voor vrijlating van de leden van de Russische band Pussy Riot. Premierse oppositieleider deed dat op een bijeenkomst van Amnesty International. Iedereen moet kunnen zingen wat hij wil, zei ze. I think the only reason why people should not sing is if what they are saying is deliberately insulting, or if they sing terribly. <laughs> I think that would be the best reason for not singing at all. So I would like. De hele groep moet zo snel mogelijk Behalve als je beroerd zingt, dan zou je het beter niet kunnen doen, zei Ansan Soussi. De drie leden van de Russische punkband werden vorige maand veroordeeld... nadat ze een anti-Putin-lied hadden gezongen in een kerk. Ansan Soussi zat zelf jarenlang vast als politiek gevangene. Op het Twitter-spreekuur van de politie over het DNA-onderzoek in de zaak Marianne Vaatstra zijn 22 vragen gesteld. Dat is dus niet zo heel veel. Toch is de politie in Friesland niet ontevreden over zo'n spreekuur via Twitter. Voor dit onderzoek is het geschikt. Maar eerst denk ik van elk onderzoek geschikt Dat weet je, niet, dat ze je per keer. Uh, en bij een verkeersproject. Dat meeste vragen stellen. Kunnen. En dat stond toen echt goed aan. Dus ik denk wel dat in de tak. dat we dit, uh, dit meer broeken. Ja, hij zei dus. Dat dat wel eens vaker zou euh, moeten kunnen gebeuren. Want bij andere zaken kan zo'n twitter spreekuur ook handig zijn. Al dus de politie. En waarschijnlijk gaan ze er dus inderdaad vaker inzetten. Het Ikasia ziekenhuis in Rotterdam... is het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland. Dat is gebleken uit de beoordelingen van patiënten... op de waarderingssite zorgkaartnederland.nl. Het Ikasia ziekenhuis kiest voor een persoonlijke aanpak... legde deze arts uit in het RTL-nieuws. Wat ik in mijn spreekkamer doe... Dat is rust creëren. Zorgen dat mensen zich gastvrij ontvangen voelen. Dat er geen haast is. En dat ze inderdaad kunnen vertellen wat ze willen. Zorgkaart Nederland is niet de enige plek waar patiënten ziekenhuizen kunnen beoordelen. Toch is de website niet bang dat patiënten tussen de bomen door het bos niet meer zien. Nou ja, zo verschrikkelijk veel sites zijn er niet. Er zijn, niet. er zijn eigenlijk geen sites als Zorgkaart Nederland waarop bijna alle dokters uh, aanbieders uh, staan. En waar mensen hun waardering op geven. Dat is uh, tamelijk uniek. Zorgkaart Nederland is een initiatief van onder meer de Patiëntenfederatie en PCF. De Amerikaanse staat Ohio heeft een juryleden van de Amish gemeenschap schuldig bevonden aan haatmisdrijven. Ze hebben namelijk haren en baarden van andere Amish gelovigen afgeknipt en dat is een kwade zaak, zegt openbaar aanklager. These were no meer haircuts. These were violent attacks that left the victims in this case so shaken, degraded and scared. Dat so. ja, Het heeft veel uh, betekend voor de slachtoffers. En de rechter moet de straf nog bepalen. Hij kan de verdachte veroordelen tot 10 jaar cel of meer. Verenigde Staten willen acht Apache helikopters verkopen aan Indonesië, heeft minister Clinton van Buitenlandse Zaken laten weten aan het congres. Today I'm announcing that uh, the Obama administration has informed Congress of the potential sale of acht AH-64D Apache Longbow helicopters to the Indonesian government. Volgens Clinton zullen de helikopters meehelpen aan het verbeteren van de veiligheid in het gebied. This agreement will strengthen our comprehensive partnership and help enhance security across the region. Verkoop van militair materieel aan in Indonesië is niet onomstreden. Begin juli ging de verkoop van Nederlandse tanks aan het land niet door. Omdat leden van de Tweede Kamer bang waren dat Indonesië de tanks zou inzetten tegen de eigen bevolking. Indonesië heeft toen 100 tanks overgenomen van Duitsland. Op de Harvard University zijn de IG Nobelprijzen uitgereikt. U hoorde dat. Het zijn parodieën op de Echte Nobelprijs. Wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam wonnen de Psychologieprijs met een onderzoek over de Eiffeltoren. Als je die bekijkt terwijl je je hoofd naar links houdt... dan lijkt de beroemde toren vervolgens kleiner. Volgens hen, thans. Volgens onderzoekers. Jurylid Kees Moeilijker legt uit waarom dit onderzoek juist won. Daarmee hebben ze eigenlijk aangetoond dat de lichaamshouding... Uh, beïnvloedt hoe wij mensen hoeveelheden, eenheden uh, kunnen schatten. En, en uh, Er werd altijd van gedacht dat dat uh, uh, zuiver te maken had met, uh, nou, met de hersenen. Dus, dus uh, maar het blijkt dus nu dus ook dat je lichaamshouding daarmee te maken heeft. De Nobelprijzen worden uitgereikt aan onderzoeken waar je eerst om moet lachen, maar die je dan toch ook wel aan het denken zetten. En daar kunnen dan ook best nuttige onderzoeken tussen zitten, zegt Moeilijke. Het is natuurlijk onderzoek wat, wat, waarbij de humor een belangrijke rol speelt, maar het, het, het, het denkaspect ook. En, ja, dat is bij, uh, bij deze studies uh, zeker aan de orde. De prijs voor biologie ging ook naar een Nederlander. Bioloog Frans de Waal kreeg de Nobel Nobelprijs voor zijn ontdekking... dat chimpansees soortgenoten kunnen herkennen aan foto's van hun achterwerk. Ook in Nederland was gisteren een prijsuitreiking. De Buma NL Awards voor Nederlandse muzici en auteurs werden uitgereikt. Frans Bauer kreeg de prijs voor de beste entertainer van Nederland. En daar is hij heel blij mee. Je ziet gewoon dat het Nederlands lied leeft. En dat leeft in alle lagen van de bevolking. En uh, ja, het is gewoon heel mooi om dat zeker op zondag dag als vandaag ook uh, te kunnen zien. De prachtige prijs mag ik ophalen. Dat is ook gelijk de allermooiste. de is een Dus ja, het is toch wel iets unieks vind ik wel. Jan Smit won de prijs voor beste zanger. En beste zangeres was Glennis Grace. Het gisteren een wisselende dag op Wall Street. Nadat de beurzen lang in de min stonden... kregen beleggers middagstam toch weer hoop. De Dow Jones boekte daardoor een kleine winst van een tiende procent. De Nasdaq verloor wel twee tiende procent. In Japan wordt gehandeld. De Nikkei daar staat op een winst van ruim een half procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. We gaan naar Mino Remmers. Mino is al op het grind. In ieder geval buiten. Ja, zoeken. Ja, aan het zoeken. Aan het zoeken. Ja? Als ze er, ja, nog, als ze er al... nog zijn, Mino. Als ze er nog zijn, de schapen, ja. ja. Ja, het is een mysterieus verhaal... wat zich afspeelt in het Gelderse rivierengebied... in de Bommelerwaard, loop ik, bij Ammerzode. Het is al... Het is weer... Uh, ja, het is het worden. Het is ook weer donker s ochtends, dus ik zit echt met mijn kippenogen... te zoeken naar de boerderij van uh, Jos. Jos moet ik hebben... Nee, het, het speelt eigenlijk al sinds de zomer. Hè? Uh, ook bij Loopik Utrecht is het gebeurd, in Brabant is het gebeurd... dat er schapen worden gestolen. En niet tien schapen of een paar schapen, nee. Bij uh, Jos zijn het er 200 tegelijk. Ja. En dan vraag je je af, ja, dat moet toch opvallen? Dan moet toch iemand met een enorme vrachtwagen komen? Die moet een hek openklippen uh, en dan die schapen uit het weiland halen. Nou, dat is uh, wel gebeurd. En uh, ja, wat, wat nu... Dan nou heeft de boer zelf een, een beloning uitgeloofd. Maar ondertussen is het gebeurd in Wel hier vlakbij. Maar ook in, in Kuik, in Brabant. En daar hebben ze er zelfs van de zomer aandacht aan besteed... in een soort opsporing verzocht. Dat is een programma van het regionale omroep Brabant, Bureau Brabant. En daaruit blijkt ook wel, uit het fragment wat ik nou laat horen... dat de politie nog echt geen spoor heeft van de daders. De laatste twee maanden zijn er in het gebied aan de oevers van de Maas, bij Kuik, al meer dan 200 schapen gestolen. In het plaatsje Linden gaat het om 68 schapen die s'nachts uit een weiland zijn verdwenen. Nog net op deze beelden te zien is een trekker met een vee aanhanger en erachter een auto met een kleine veetrailer. Het is een raadsel wat er met de schapen is gebeurd. Het gebeurde donderdag 12 juli rond kwart voor 1. Heeft u tips? Geef ze dan door via de tiplijn... Of surf naar de site om de beelden nog eens te bekijken. Maar dat heeft nog niks opgeleverd. En het, het, wat nou het probleem is, die V-trailer waar ze het over hadden... daar kunnen nooit die 200 schapen in en ook niet in een kleine aanhanger. Er moet dus ergens nog een grotere vrachtauto hebben gestaan... Uh, waar al die schapen zijn verzameld. En ja, waar slag je 200 schapen die toch allemaal ook nog geoormerkt zijn? Uh, het, het normale circuit, ja, valt dat meteen op. Je hebt tenslotte ook slachtafval als ze al geslacht zijn. Er is ook een vermoeden dat ze allemaal allang naar het, naar het buitenland zijn vertrokken. Jos Verhulst heeft 800 schapen, is er 200 kwijt. Dus dat scheelt nogal een slok op een bordel. En uh, hij was van de week op de Veenmarkt in Utrecht. En daar hoorde hij dat eigenlijk de hele handel... alle andere boeren zich ook zorgen maken. Dat er echt veel bezorgdheid is dat dat nog veel meer gaat gebeuren. En dat het echt een georganiseerde bende is. Dat moet haast wel. We gaan het dadelijk, uh, als ik Jos kan vinden... in de donkere Amazone. <laughs> <laughs> ik heb wel schapen gevonden. Oh, dat die is, is wel wat. Te slapen. Ja. ja. En ik loop er nou zo vlakbij met mijn zwarte jas aan. Dat, dat ziet er natuurlijk ook een beetje verdacht uit. Hè? Dat, dus ik hoop niet dat, uh, dat we de mensen al aan het schrikken hebben gemaakt nu. Maar uh, ja, hier lopen het er één, twee, een stuk of zeven. Ja. Je hebt geen aanhanger zo... bij je? Nee. Nee, wel een busje. <laughs> Maino, we gaan je volgen. spannende zoektocht naar de schapendieven. En het schijnt een plaag te zijn. Het meest gewilde concert ooit is vanaf volgende maand te zien in de bioscoop. Led Zeppelin speelde in 2007 voor het eerst in 27 jaar weer samen. De belangstelling voor deze show in Londen was zo groot... dat er uh, maar heel weinig mensen kaartjes konden krijgen. 20 miljoen mensen bestelden een ticket en er was maar plek voor 18.000 man. John Paul Jones, Jimmy Page en Robert Plant werden vergezeld door Jason Bonham... de zoon van hun overleden drummer John Bonham... En ze speelden al hun hits, zoals de klassiekers, Holo Love, Rock and Roll, Stairway to Heaven en Cashmere. Meer hoort u van Led Zeppelin. U kent die gitaarloop misschien ook nog van Come With Me. Komt uit de soundtrack van Godzilla met Puff Daddy en Jimmy Page. 17 oktober is trouwens de wereldwijde bioscoop-release van Celebration Day. Dat is de registratie van dit Led Zeppelin-concert. Film is te zien op 1500 schermen in meer dan 40 landen en dus ook in een bioscoop bij u in de buurt. Het is gezond, het is goed voor het milieu en het is goedkoop. En dus ontdekken veel Spanjaarden de fiets. Maar veel steden zijn niet echt ingericht op de fiets. En om wat van de Hollanders te kunnen leren over de fiets... en zijn bestuurder organiseerde een groot, uh, grote vakbond... samen met de Nederlandse ambassade een bijeenkomst in Madrid. Want ook daar kun je nu nog beter niet op de fiets stappen. We lopen even naar de straat waar de auto's voorbij scheurden. Er zijn mensen die de enige motivatie hebben is economisch... omdat de gasolina. Mariano Reaño is van Combisie, een organisatie die het fietsen wil stimuleren in Spanje. Je hebt steeds meer fietsers op de weg, zegt hij, en dat komt door de crisis. Er zijn mensen die echt specifiek voor de fiets kiezen, omdat het goedkoper is. Maar als je bijvoorbeeld hier kijkt, de busbaan, de taxis, en daartussendoor komen de fietsers... De fietsers mogen helemaal niet op de busbaan fietsen. Maar ze doen dit omdat het toch iets minder link is dan op de grote weg gaan rijden. Er zit een plastieke rand tussen de gewone weg en de busbaan. Dus het is ietsje veiliger. Je hebt een aantal steden in Spanje die inmiddels berekend zijn op fietsers. Maar in Madrid is het... Echt nog wel link om op de fiets te gaan. Madrid is eigenlijk de enige stad in Spanje waar het fietsen eigenlijk totaal nog niet gestimuleerd wordt. Aad Hogevorst van de ambassade hier in Madrid. Dit is een initiatief van de vakbond. Wij vonden het interessant om te participeren. Voor de Madrilenen is Holland echt paradijs als je van fietsen houdt. En voor ons is het interessant om onszelf te presenteren als een, een, een duurzaam en innovatief land. En de fiets is daar eigenlijk een heel mooi symbool voor. Ja, wat heel grappig was, is dat uh, een meneer stond op uh, met hele guitige oogjes van de... En uh, de douchetijd gaat hier van de werktijd af. Uh. Ja, daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Fiona van het Hullenaar, van ASR-verzekeringen uit Utrecht. Jullie hebben een heel project opgezet om mensen op de fiets te krijgen. Wat hebben jullie gedaan? Uh, we hebben allereerst een onderzoek gedaan. Om te kijken hoe we onze medewerkers het beste zouden kunnen stimuleren om op de fiets te gaan. Eén ding daarvan uh, was rij 2 op 5. Dat betekent dat je mensen stimuleert om twee van de vijf dagen op de fiets naar het werk te gaan. Daar hebben we een e-bike, een e dat is een elektronische fiets, ter beschikking gesteld voor een maand. Zodat ze dat konden proberen. Mensen die iets verder weg wonen of veel heuveltjes op moeten. net even dat setje kunnen geven om toch ook uh, uh, te gaan fietsen naar het werk. De Spanjaarden hebben er wel oren naar. Er moet hier meer gefietst worden. Maar de infrastructuur. Is dat helemaal niet? Nee, dat viel mij ook al op. Ik, uh, in van het uh, vliegveld naar mijn hotel in de taxi uh, dacht ik bijna zelf dat ik er een paar keer aan ging. En ik zou daar niet graag als fietser tussen willen zitten. Dus zijn jullie eigenlijk hier misschien iets te verkondigen wat helemaal niet ja. gaat plaatsvinden? Uh, ik denk dat het een start is om sowieso ervoor te zorgen dat er bewustzijn komt. En uh, dat het een dat het ander gaat volgen. Het is een inklapbare fiets. Wordt hier buiten in elkaar gezet. Gaat u vaak met de fiets? ja, diario está staat a unos kilometer. de Hij gaat elke dag 6 kilometer heen, 6 kilometer terug op een vouwfiets. De situatie op de weg is niet zo best hè, voor fietsers. Los últimos años sí se ve un respeto mayor al ciclista también porque hay más bicicletas en la ciudad. Ja, je krijgt steeds meer fietsers en je ziet dat auto's er steeds meer rekening mee houden. Aparte fietspaden zijn er niet in Madrid. Je ziet veel fietsers die dan de brede stop maar nemen. Ja, Mariano van Combici. Het probleem van nu is natuurlijk ook wel de crisis. Dan ga je geen geld stoppen in dure fietspaden, toch? Cuatro rayas de pintura pintado puede hacer mucho trabajo, hè. Ja, het is niet heel veel werk om in ieder geval de straat een andere kleur te geven. imaginación más que de dinero. Het heeft veel meer met de mindset te maken dan met het geld.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 Maar ja, dat, dat kan ook gewoon, dat kan gewoon doorgaan, maar dan hoef ik niet per se voor in de auto te zitten. Het commandocentrum van de Nederlandse ploeg. Daar waar hij zondag zal plaatsnemen in het torentje van Leo. Hij zal er gaan kijken op computerschermen. Hij heeft er internet en volgt ook nog eens een keer twee tv-schermen. Een uh, ja, soort NASA commandocentrum dus, maar dan...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 PSV en FC Twente zijn niet goed begonnen aan de poolfase in de Europa League. PSV verloor nageloeg kansloos van Dnieper en FC Twente deed het nauwelijks beter. En Enschede kwam het niet verder dan een gelijkspel tegen Hannover 96. PSV verlies dus bij Dnieper. 2-0 werd het voor de Oekraïners en die houdt kamp daarover. Een zeer teleurstellende, hele matige, om niet te zeggen slechte wedstrijd van PSV gisteravond in Oekraïne tegen Dnieper. Dnepr-Petrovsk, 2-0 verlies en eigenlijk kansloos. Klein kansje in de eerste helft. Een klein kansje in de tweede helft. En daar zijn de kansen bij PSV mee verteld. PSV spelend met Waterman in het doel. Met Matas op de bank. In plaats van Matas speelde Lens. Maar ook Lens kon geen potten breken. En dat gold voor heel PSV. Na een slaapverwekkende eerste helft, 0-0, werd het vijf minuten naar rust 1-0 door Mateus, een Braziliaan van Dneper, na een fout van de Rijk. En toen zeven minuten later Hutchinson in eigen doel schoot, was het helemaal bekeken voor PSV en kon de lange terugreis naar huis worden aangevangen. Het was een slechte wedstrijd. Aanstaande zondag wacht Feyenoord thuis en dan moet het toch wel heel wat beter. FC Twente dan speelde in eigen huis 2-2 gelijk tegen het Duitse Hannover 96. Pas Tegela. Soms kan het leven heel simpel zijn. En dat was het gisteravond in Enschede eigenlijk wel. Uh, het aloude adagium. Als je de kansen niet maakt. Ja, dan komen de problemen vanzelf. Twente had zichzelf een dienst kunnen bewijzen. Door al na 20 minuten met 2 of misschien wel 3-0 voor te staan. Want zeker in het begin van de wedstrijd kreeg Twente kans op kans. Maar verzuimde te scoren. Gaandeweg de wedstrijd kwam Hannover wel beter in het spel. Liet Twente zich wat te veel terugdrukken. Was er een eigen goal van Wisserov uiteindelijk. Die zorgde voor de 2-2 en pas in de laatste 10 minuten gaf Twente weer vol gas. In de hoop de 3-2 toch nog achter de Duitse doelman te schieten. Dat lukte bijna, maar Castanjos, de spits die in Enschede zijn draai nog niet gevonden heeft, faalde tot twee keer toe. In de laatste minuut van de officiële speeltijd, oog en oog met de keeper, geen goal. En in de laatste minuut van de extra tijd, oog en oog met de keeper, geen goal. En dus 2-2 in Enschede. In middenvelden Willem Jansen kijkt met gemengde gevoelens terug op die wedstrijd. Met veel positiespel tussen linies, ja, dan, dan kun je zo'n ploeg gewoon uh, ja, de baas zijn. En, uh, dat, ja, ik denk gewoon een perfecte wedstrijd gespeeld, alleen uh, je, moet, uh, je moet winnen. Wielerbondscoach Leo van Vliet, daar is hij weer, heeft vier kopmannen aangewezen voor de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Robert Geesing, Bauke Mollema, Lars Boom en Nicky Terpstra zijn de vier beschermde renners. Van die vier is Terpstra de eigenlijke kopman. Leo van Vliet.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 Half even geweest, hier is Mark Visser. De informateurs Kamp en Bos beginnen vanmiddag hun gesprekken... met de onderhandelaars van VVD en PVDA. Ze gaan onderzoeken of een stabiel kabinet van VVD en PVDA... kan worden gevormd. De drie grootste elektriciteitsproducenten van Nederland... willen af van de kolentax. In de miljoenennota staat dat elektriciteitsbedrijven... weer kolenbelasting moeten gaan betalen. Tot nu toe waren ze daarvan vrijgesteld. 16-jarige meisje uit Rotterdam dat anderhalve week geleden werd gevonden na een Amber Alert is opnieuw verdwenen. Ze vertrok gisteren boos uit het huis van haar ouders en is sindsdien spoorloos. De politie is een burgernetactie gestart. En de 33.000 extra militairen die president Obama naar Afghanistan had gestuurd... zijn allemaal weer vertrokken. Obama stuurde de versterkingen in 2010... om de aanwezige troepenmacht bij te staan in de strijd tegen de Taliban. De strategie was geen onverdeeld succes. Op sommige plekken in Afghanistan is de macht van de Taliban nog altijd groot. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk een klein beetje regen of motregen. In het midden en zuiden van het land is het droog en komen ook opklaringen voor. In het binnenland staat een zwakke zuiden- tot zuidwestenwind... en aan de kusten is de wind matig tot vrij krachtig. Overdag blijft het noorden kans houden op een klein beetje regen... en vooral het waddengebied. Over de rest van het land trekt veel bewolking, maar af en toe kan ook de zon doorbreken. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar 16 graden in het noorden... en 18 of 19 graden in de zuidelijke provincies. Komende nacht kan het in het hele land tijdelijk regenen... De temperatuur dat naar een graad voor 8. Morgen, zaterdag, zijn er stapelwolken met vooral in de middag felle opklaringen. Vooral het noorden maakt kans op een bui. En bij een matige noordwestenwind wordt het hooguit 16 of 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, de N207 aan de Rijn-Hillegrom... is na een ernstige aanrijding tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden in beide richtingen dicht. Paul Carrick... Zijn lekkerste soaps. Nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar. 1 oktober gaat de BTW omhoog.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 Zes minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 kunt U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Het was een week die in India de geschiedenis ingaat... als het begin van een nieuw tijdperk van ingrijpende hervormingen. En ook als een week vol protesten daartegen. De regering wil de doorgaans vrijgesloten Indiaanse markt... verder opengooien voor buitenlandse investeringen. Vooral het plan om supermarktketens als Walmart en Carrefour... in India toe te laten, stuit op veel verzet. Nou, de demonstratie die begint een beetje rommelig te worden. De speaker die heeft weinig meer te zeggen. Iedereen zwaait met vlaggen en loopt alle kanten op. Nou, dit is het centrum van Delhi, maar uit heel India komen de hele week al berichten van plaatselijke stakingsacties. Winkeliers die een winkel dichtgooien uit protest. Treinen die worden stilgezet, snelwegen die worden geblokkeerd. Een coalitiepartij is al uit de regering gestapt. De regering hangt nu nog op wat partijen in het parlement die ja, gedoogsteun verlenen dus het is nog maar de vraag of die het houdt. Dus het is te zeggen de hele week al sinds het aankondigen van die hervormingen behoorlijk rommelig in India. See, you open the economy. economie. but, but at what costs by the time over over 4 5 years these small retailers will be closed. No Dit is Bravine Kanderwal van de bond van handelaren. Hij zegt als je de markt opengooit voor buitenlandse supermarktketens... dan gaan Indiase winkeltjes eraan. Want de hele retail in India bestaat uit kleine winkelbedrijfjes... die worden weggeconcureerd door die enorme reuzen uit het buitenland. We cannot niet with, with, with multinationals. So ultimately we, we will be wiped out. Uh, they also say that farmers will benefit and producers will benefit. No, no. We, initially they will pay them high price, uh. but ultimately uh, they want to have control over from back end to front end. They want their control. En ik vraag hem naar de boeren en producenten van voedsel of die straks niet beter af zijn. Maar deze vakbondsman verwacht dat zij eerst gepaaid worden om efficiënter te gaan werken. Dan krijgen ze nog een goede prijs. Maar uiteindelijk, als de supermarktketens hun monopolie hebben... Wordt iedereen in de keten afgeknepen? Dus als ze kunnen controleren, dan zal ze in een monopolistische mode zijn en zullen ze alle mogelijke power hebben om hun eigen hymnes en politie te dicteren. Nee! Nee! Nee! India heeft 15 miljoen retail outlets. Het heeft de highest retail density per 1000 mensen, de highest number of retail stores. Globally. Even de kalmte in van consultantsbureau Technopak. Waar ze grote winkelbedrijven adviseren hoe ze nog groter kunnen worden in India. Retail-expert Pragya Singh vertelt dat je nergens op de wereld... zoveel winkeltjes per duizend inwoners vindt als in dit land. Back end. Het leidt tot een enorm gefragmenteerde markt. Niet alleen aan de voorkant, de winkel maar ook aan de achterkant, de aanvoer, de tussenhandel en het boerenbedrijf. A lot of in the supply chain, uh, the kind of fruit, fruits and we En doordat de keten zo slecht is afgestemd, gaat in een jaar tijd een hoeveelheid fruit en groente verloren, waar je heel Brazilië twee keer mee zou kunnen voeden. De overtuiging van deze consultants hier is dat buitenlandse supermarktbedrijven weten hoe je dat probleem oplost. Hoe je een keten bouwt van de boer tot de consument die veel efficiënter is en dus leidt tot minder verlies. India staat echt een beetje op een tweesprong. Gaan we dit land opengooien... Voor buitenlandse investeerders wordt het een open economie waar ruimte is voor concurrentie van buitenaf of blijft India zichzelf en zijn eigen markten beschermen en blijft het zo dicht als een oester zoals het nu eigenlijk is, want het is verschrikkelijk moeilijk nu voor buitenlands geld om hier serieus investeringen te doen. reportage over de vernieuwingen van India en de vele protesten daartegen... hoorde u van onze correspondent daar, Lucas Waagmeester. Cine Tieta ooit als het Hollywood van Italië. Tientallen, zo niet honderden binnen- en buitenlandse films werden er gemaakt... tot de klattering kwam. Het draaien van films aan de rand van Rome werd voor veel producenten gewoon te duur. De filmstad draait al jaren met zware verliezen... Maar plannen om de filmstad te renoveren en ook er een hotel nog te openen vallen bij het personeel niet in goede aarde. Al weken protesteren ze in tentjes voor de deur van die filmstad. Correspondent Rob Zoutberg zocht ze op. Rosso formato, Cinecitta, uscita lato sinistro. Allora questo è dove dormono i ragazzi la sera per affermare i nostri diritti. De, volgende volgende, Cinecita, de, volgende, de, volgende. de volgende filmstudios van Cinecittà staan. Zes, zeven tentjes, één hele grote, waarin ook geslapen wordt door de werknemers hier van de grote Italiaanse filmfabriek Cinecita. Sinds juli hier al het toneel van protest van werknemers uit angst voor een dreigende privatisering. il 4 luglio per protestare contro di Luigi Abede. De volledige privatisering van de filmstad hangt in de lucht en daarna zullen de gebouwen hier een heel andere functie gaan krijgen. Dan heeft het gewoon helemaal niets meer met film te maken. No, io non credo che lui voglia rilanciare il cinema, ma fare proprio una speculazione edilizia, costruirci un albergo. Di Rexy, loopt hier met plannen rond voor een hotel, een grote parkeergarage hier neer te zetten en een macrobioscoop. Maar waarom is het eigenlijk zo duur geworden om hier films te produceren? Waarom wordt dat niet gewoon goedkoper gemaakt? Con een politica aziendale di questo portata, nessuno viene più. ...quadratoren van de la van cinema... ...die, voor per zijn perfectie van technici en ...voor deze concept... ...bordkartonnen, Italiaanse paleizen, nepstandbeelden. We lopen hier met een aantal buitenlandse bezoekers... ...door de decorstukken van Cinecita. De stad werd gesticht, deze filmstad in 1937, door Mussolini... Hij zag de film echt als een belangrijk propagandistisch wapen. En ook na de Tweede Wereldoorlog werden hier echt tientallen grote producties gedraaid. Ben Heur, eh, Fellini, de regisseur, was hier ook niet weg te slaan. Jacqueline. Net zo min als ook de Amerikanen die dit echt als hun Italiaanse Hollywood zagen. Al is hun laatste grote productie, de Gangs of New York, natuurlijk alweer van een aantal jaren geleden... I don't geen Cinema Ik I see trespassers. Uh, we absolutely love film. Foreign films, American films, any kind of movies. So coming here and seeing the sets and the history of film is really cool, very exciting. We zijn echt dol op film en de filmgeschiedenis en hier te zijn dat is wel heel erg bijzonder. And there's so many great Italian movies. Uh, I can't even name them, but there are great directors and great history of Italian film. So, we're really looking forward to the tour. Pierluigi Libi, een van de andere werknemers die hier voor de deur protesteert. Het zijn natuurlijk dagen waarin streng bezuinigd wordt in Italië. Waarin ook bijvoorbeeld Fiat laat weten dat het misschien goedkoper is om de auto's in het vervolg buiten Italië te maken. Is dit hele verhaal van Cinecita niet het volgende tragische voorbeeld van de teleurgang van Italië? Ik denk dat we in Italië een defect hebben. We kunnen niet de dingen die we hebben. Die we hebben. De geschiedenis van Cinecita is die van het land, van Italië. In andere landen lukt het ze ook de filmindustrie overeind te houden. Politici hier zouden daar eens naar moeten kijken. La nostra klasse politica debba riflettere op deze situatie. En prendere de anderen. directie hier wil niet met ons praten. We weten wel verliezen. Want het afgelopen jaar. 4 miljoen euro. De cinema, l'arma più forte. Dat was ooit de kreet hier. Maar film als ijzersterk wapen, dat lijkt in deze jaren van crisis natuurlijk wel voorbij. Correspondent Rob Zoutberg was bij Cine Citta. Inwoners van Haren maken zich grote zorgen over Project X. Feest dat is aangekondigd op de sociale media... Eerst naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Uh, de N207, de weg hiddegom van aan de Rijn... is in beide richtingen dicht bij Leimuiden Heeft te maken met een ernstige aanrijding eerder vanochtend. En op de A28 amersfoort is ook een aanrijding geweest. Alleen de locatie, dat heb ik nog net, net niet doorgekregen... Toen liep mijn collega weer weg, omdat de lijn open ging. Maar daarover later meer. Oké, okay, daar zijn we zeer benieuwd naar. Uh, wat verwacht je ervan voor vanochtend, vrijdagochtend? Ja, vrijdagochtend is nooit zo druk. Uh, nou, 30 kilometer, rond half negen. Goed, dankjewel, Jolanda van der Velden. En nu hoort het nog over die A28. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. En Marno Remmers uh, was op zoek naar schapen... maar die vond hij al snel en nu nog de schapenhouder. Ja, die heb ik ook gevonden. Oh, hoor. Heel goed. Jos Verhulst, daar ja, heb ik koffie op en zo. En Ik heb het hele verhaal al aan de keukentafel aangehoord. Wat trouwens een kleedje ligt met kippen erop in plaats van schapen. Ja, ja inderdaad. Maar ja. Ja. ja, er is als er een vrouw in huis is en dat kan ook gebeuren. Ja, um, ze, het is een hele kwestie, want u hebt er een hele lijst bij gepakt. U hebt 800 schapen en er zijn er dus vorige week 200 gestolen. Hier in de buurt van Ammazode. En toen dacht ik meteen, ja, dat valt toch op, dat moet toch met een vrachtwagen gebeurd zijn? Hoe kwam u erachter? Nou, ik kwam donderdagmorgen kwam ik bij mijn dieren, of ik wou naar mijn dieren gaan kijken. En ik zeg, verdorie, wat is hier gebeurd? Ik, ik mis al mijn dieren. En ik loop door het perceel heen en op een uithoek van het perceel, daar uh, liepen nog 18 schapen. Maar ik had al gelijk in de gaten, dit is uh, niet pluis. De afrasling uh, lag open en... Uh, ik denk, uh, ja, hoe kan het? 200? We wonen hier toch in Nederland. Hoe kunnen er nou toch 200 schapen weg zijn? Had je hebt meteen uh, de politie in Gelderland gebeld. Ik uh, heb in ieder geval daar ter plekke gelijk al de politie gebeld. En wat zeiden die? Nou, dat had ik in het begin, maar dat is denk ik voor ongeveer voor veel mensen duidelijk... daar was ik in het begin niet zo erg goed over te spreken. Daar werd men geadviseerd om uh, via internet aangifte te doen... en uh, ze zouden nog niet komen kijken. Oh? En... Dat zou je bij een gestolen fiets denken, ja? Ja, inderdaad. Huh? En uh, als je dan uh, agrariër bent en je loopt heel je leven in een polletje en je hebt toch netjes aan het belastingstelsel van Nederland meegedaan... en ze stelen dan bij jou en je buurman 250 schapen. Wat, op... wat voor een waarde vertegenwoordigt zoiets? Ja, dit heeft een waarde tussen de 30.000 en de 35.000 euro. En uh, dat houdt in dat uh, je er eigenlijk van de politie ook iets gaat verwachten. En uh, er bleek eigenlijk na een kort teamoverleg... dat er eigenlijk nog uh, weinig vaart in de zaak kwam... En toen heb ik de publiciteit opgezocht. En ja. die publiciteit die heeft geresulteerd duidelijk in het wel in het uh, actief. kwamen ze wel? Duidelijk meedenken. En ik ben op dit moment geweldig te spreken over de inzet die ze maar, plegen. Maar kijk, u bent. Want een collega, de in dezelfde nacht is dus een stukje verderop bij een collega ook nog 50 dieren weggehaald. Hè? Ja, het blijkt uh, dat er inderdaad nog wat in meer ruimte op de uh, transportmiddel of uh, weet ik wel was. In Lienden in Brabant 68, in Lopik bij Utrecht 34, Nieuwegein 40. Hier dus de grootste diefstal 200. Er zijn wel wat bandensporen gevonden, maar u bent de 1299-14494 kwijt. De 1299-14314. Een hele lijst met nummers, want ze hebben allemaal zo'n gele label in, hè? Ja, die schapen die zijn hier allemaal goed geregistreerd. Deze schapen zijn hier allemaal bij ons op het bedrijf geboren... En direct na de geboorte worden ze allemaal voorzien van een, een visueel, afleesbaar nummer, maar ook van een chip. En, uh, ik denk dat professionals zijn? ja, ja ik denk zeker dat hier professionals. Hoe lang ben je s'nachts bezig met 200 schapen in een vrachtwagen te doen? Ja. Dat is toch een hele onderneming, denk ik. Ik hoop dat ze iets meer uh, kunde hebben gehad als ik persoonlijk heb, want ik ben er toch best wel een tijdje mee bezig. Ik denk toch dat ik denk toch wel denken dat ik in, in uren of. In, ja, ik denk toch wel in enkele uren mag denken. U hebt inmiddels een beloning uitgeloofd. Ja, ik heb daar gelijk. Hoeveel? Al, ik heb daar gelijk een beloning van 5000 euro uh, uitgeloofd. Is er al een gouden tip binnengekomen? Nee, was dat maar. Maar wij hopen nog steeds. Ook al is die hoop heel klein. Maar op dit moment zijn er gewoon nog uh, geen duidelijk aanwijzbare sporen. Nee, nee. Dus het vermoeden dat ze naar het buitenland zijn gegaan, zei iemand? Ja, ik kan met die iemand wel meegaan, denk ik. Wij hebben zelf uh, van het begin af aan eigenlijk gezegd... dit is zo'n grof geschut, dit kan bijna niet in Nederland blijven. Nee, want dat valt ook op, hè? Als je 200, 250 dus, want van de buurman ook, die moet slachten... dan blijf je met slachtafval. Wat doe je met die labels? Ja, inderdaad. Dit is het, uh, ik, ik, of het, het, op dit moment is het eigenlijk zo... dat wij in Nederland een goede registratie voor die schapen hebben... En uh, als wij met een schaap uh, gaan vertrekken hier op ons bedrijf... dan uh, horen daar certificaten bij, gezondheidscertificaten... en verblijf, wat het dieren in zijn leven verbleven heeft. En alles moet geregistreerd staan. En anders kunnen wij daar nergens mee heen. Dus daar kunnen deze mensen ook niet. We gaan het veld in. We gaan eens richting het weiland waar het allemaal gebeurd is. 18 schapen lopen er nog rond, maar die andere 200 zijn verdwenen. En niemand heeft een spoor. And all the cops from the Donuts upstairs Work like an Egyptian Work like an Egyptian Engels walk like an Egyptian. Maar niet naar Haren in Groningen, want dat willen ze u niet hebben. Haren bereidt zich voor op de komst van mogelijk duizenden feestgangers... naar dat Groningse dorp. De stationsstraat wordt afgesloten en er komt een opvangplek... voor mensen die toch naar Haren komen om te feesten. Begon met een uitnodiging voor een feestje dat een meisje uit Haren... per ongeluk naar heel veel mensen op Facebook had gestuurd. Tienduizenden mensen hebben gezegd dat ze komen. En als ze echt komen, is de burgemeester Bats er klaar voor. Nou, we staan echt in alle eerlijkheid voor een aantal dilemma's. Dus ik, ik heb geen antwoord op alle vragen. We proberen zo optimaal mogelijk uh, alles te bedienen. Uh, maar die plek, die alternatieve locatie zal zeker niet in het centrum zijn. Dus uh, dat, dat proberen we de andere kant uh, op te bewegen. Maar, maar, maar natuurlijk zijn we ook in overleg met ondernemers. En, maar natuurlijk zijn we ook in overleg met wat kan er hier gebeuren. We hebben alle scenario's hebben we heel scherp uh, opgelijnd. En uh, nou, we, we gaan ervan uit dat de risico's beperkt zijn wat dat betreft.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 Uh, uh, zeg maar het hele instrumentarium klaar hebben staan. Burgemeester Bats van Haren, Jan Been van RTV Noord sprak met hem. Het NOS Radio 1 Journaal, de Ochtendkranten. Met Marjan Koekoek. Steeds meer ouders betalen kinderdagverblijven niet. Dat koopt de Volkskrant. Ouders gebruiken hun kinderopvangtoeslag steeds vaker... om andere financiële gaten te dichten. Blijkt uit een rondgang die de Volkskrant heeft gemaakt... langs bedrijven in de kinderdagverblijvensector. Het Waarborgfonds kinderopvang spreekt van een fors oplopend debiteurenprobleem. Vorderingen van 12.000 euro bij één klant zijn geen uitzondering. Slechthorenden krijgen vaak beroerde adviezen bij hoorwinkels. In een van de vijf gevallen hebben ze te maken met een ongediplomeerd hoorspecialist. Bovendien zijn de prijsverschillen enorm. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond... dat vandaag verschijnt, waar het Algemeen Dagblad vast over Het gemiddelde verschil tussen de duurste en de goedkoopste oplossing... voor hetzelfde hoorprobleem is 1700 euro. Vergelijken is dan ook de moeite waard, zegt de Consumentenbond. Ja, de bond stuurde 13 slechthorenden op pad om de hoorwinkels te testen. Het AD sprak met een van hen, Ferry Kolen. Zijn slechtste ervaring was met een adviseur... die zonder vragen te stellen al zei welk gehoorapparaat geschikt was. Financiële Dagblad schrijft over de opkomst van buurtzorgpensions. Dat zijn een soort hotelafdelingen... waar patiënten naar een ziekenhuisopname kunnen revalideren. Ook kunnen zieken die thuis worden verzorgd daar tijdelijk heen... om mantelzorgers te ontlasten. De komende jaren krijgen veel ziekenhuizen in Nederland zo'n pensioen. Een groot deel van de pensions is in handen van thuiszorginstelling Buurtzorg. Die ziet er veel voordelen in. Tijdelijke opname verlicht de druk... en ondertussen kan een andere oplossing worden gezocht, zegt de organisatie. Het eerste pension opende begin dit jaar in Zierikzee. De komende dagen, uh, maanden komen daar Rotterdam, Kerkrade en Veldhoven bij. Je kunt je hond maar beter inruilen voor een muis of een eekhoorn, schrijft de Telegraaf. En nog beter zijn een cerval of een zwijnshert. Die beesten zijn namelijk veel geschikter om als huisdier te houden dan een hond. Tenminste blijkt het onderzoek van de Universiteit van Wageningen in opdracht van staatssecretaris Bleker. Ja, voor een hond is het volgens de onderzoekers, net als bij wolven, noodzaak om in een groep te leven. Honden hebben zoveel ruimte nodig dat een tuin van bijna 200 vierkante meter noodzaak is. De Telegraaf heeft ook de dierenbranche om een reactie gevraagd. Die vindt dat er prutswerk is verricht. En heeft een gesprek aangevraagd met het ministerie. Hmm, Ik heb als... opgezocht het zwijnshert. En? Nou, dat is gewoon zo'n zo hert en die leeft in India normaal. Ik zou oh. hem niet in je badkamer willen hebben. Misschien gezellig in bed mee te knuffelen. Um, eens kijken of dit onderzoek wel uh, wetenschappelijk genoeg is gedaan. Over wetenschapsfraude komt de commissie vandaag met conclusies. Hoort u meer over na zeven uur.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 Kijk op wwwrijksoverheidnl schuine streep om precies te zien wanneer u recht heeft op AOW. Als ondernemer werkt u onregelmatig. Misschien bent u gisteravond tot erg laat doorgegaan om die presentatie af te krijgen en heeft u deze ochtend even helemaal niks. Geen probleem. Bij een driejarig of is basisabonnement van Ziggo Zakelijk krijgt u nu gratis interactieve televisie, zodat u op dit moment toch nog even de wereldrij door kunt zien. Begin vandaag met nog leuker werken. Bel 0800-0620 of kijk op segozakelijk.nl.